Middernacht, het is donderdag 12 april. Renate Evers met het NOS Journaal. De Britse premier May praat de komende dag met een speciaal oorlogskabinet... over deelname aan eventuele raketaanvallen op Syrië. Volgens Sky News moeten groep ministers besluiten... of er wordt meegedaan aan een militaire aanval onder leiding van de VS en Frankrijk. Het lijkt er volgens Sky niet op dat het parlement om goedkeuring zal worden gevraagd. Als het kabinet instemt kan de Britse militaire deelname binnen enkele uren op gang komen. De VS dreigt met militaire acties in Syrië na de mogelijke gifgasaanval in Douma dat in handen is van de rebellen. President Trump heeft volgens het Witte Huis nog geen besluit genomen over wanneer die aanval komt. Zorgverzekeraar ONVZ heeft een omstreden tracker van de website gehaald. Ook mensen willen zo snel mogelijk mee stoppen. Veel zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook, blijkt uit onderzoek van de NOS. Deze Facebook Pixel plugin is handig voor verzekeraars om een potentiële klant een advertentie te laten zien, maar er gaat dus ook informatie naar Facebook. Van de 40 onderzochte verzekeraars gebruiken 18 zo'n tracking pixel. Mensis en ONVZ passen hun site nu dus aan. De commissaris van de Koning in Utrecht maakt zijn termijn niet af... melden bronnen aan RTV Utrecht. De VVD'er Willy Bort van Beek wordt begin volgend jaar 70... en volgens de wet moet hij dan terugtreden. Maar volgens RTV Utrecht wacht hij dat niet af... en gaat hij al eerder weg, namelijk nog dit jaar. Zelf wil van Beek nog niet vertellen wat zijn vertrekdatum wordt. Ook twee andere VVD'ers stoppen als commissaris van de Koning... werd de afgelopen dagen bekend. Johan Remkes vertrekt uit Noord-Holland. Clemens Cornielje uit Gelderland. Het weer, eerst nog buien. Vannacht wordt het geleidelijk droog, minimaal rond 10 graden. Overdag eerst droog, later in de middag weer buien met kans op onweer. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Automobilisten verbranden levend in een tunnel. Een vrachtwagen rijdt in op de menigte... en de hoofdpersoon van het boek raakt bovenmatig geïnteresseerd... in al die rampen. Maar de ware ramp in het eigen leven... die ziet ze niet aankomen. De lezer wel. Myrthe van Doornik schreef Moeders van Anderen... een roman over een meisje in de jaren negentig... dat opgroeit met een drinkende moeder. Van Doornik is hier na ene. We zenden ook een sessie uit die we vorige week hebben opgenomen... met The Cool Quest, maar we beginnen komend uur... Met Bright Richards. Ooit was hij een grote ster in zijn geboorteland Liberia. Hij speelde een rol in een bekende soapserie in dat land. Hij was uh, zeg maar de, ja, het was een soort van de goede tijden, slechte tijden van Liberia. En hij was dan de Katja Schuurman van Liberia, althans de mannelijke. Ik weet even geen mannelijke hoofdrolspelers van goede tijden, slechte tijden. Sorry, Bright. Toen, in de jaren negentig, brak ineens een bloedige burgeroorlog uit... en hij ontsnapte ten nauwe nood aan de dood door honger door de Kalashnikov. Hij kwam terecht in Nederland. En daar vertelt hij over zijn leven tot nu toe in de voorstelling... The Bright Side of Life... Het gaat ook over zijn levensmissie, namelijk jonge asielzoekers helpen hun dromen hier te verwezenlijken. En hij heeft daarom samen met anderen een uh, groep opgericht, een uh, beweging, de Dutch New Connections. En dat is uh, een poging om asielzoekers te helpen hun weg te vinden. Bright Richards, geboren in 1969, kwam in 1993 hier, deed toneelschool en maakte al eerder uh, meerdere voorstellingen. Bright, hartelijk welkom. Dankjewel. Dat. Uh, dat moment, la laten we het daar eens over hebben. Want je, want je, je was een bekende soapster daar in een, in een serie. Iedereen in Liberia wist wie jij was. Als jij over straat liep in Morovia, dan, dan zeiden ze allemaal... hé, hey, daar heb je hem. Wie, wie was jou, jouw karakter? Wie speelde jij? Eh, ik speelde Johnny. en Johnny was iemand die terugkeerde vanuit Amerika. Um, Terug naar Liberia. Die heeft gestudeerd in Amerika. Zogenaamd. En die komt naar Liberia. En die voelde zich zo goed voor alles wat Afrikaans is. En dat was een soort metafoor voor die kloof die er was in Liberia tussen de oorspronkelijke bewoners in het land... en diegene, die, die vrije slaven, die terugkeerden uit Amerika. Dus ik speelde Johnny, maar het was geplaatst in een setting. Dus mijn vader in die serie was een oorspronkelijke bewoner. En, um, nou ja, dat, dat was het. En dus ik kon grapjes maken en over alles, en dat was leuk. Je was, je was relatief jong toen, maar je, je was eigenlijk al een, een geslaagd man. Ja, het was um, uh, ik had het goed, laat ik het zo zeggen. Ik had het goed. Ik had plezier in wat ik deed en ik vond het fijn. En bekend zijn in Liberia als televisie man is anders dan in Nederland betekent eigenlijk, je maakt niet meer zelf je boodschappen doen. Als je komt bij de supermarkt en ren, iedereen acteert jou aan, dan krijg je de boodschappen gratis. En als je door de straat loopt, dan pakken de taxi jou, omdat er is een onderweg. Dus dan neemt die taxi jou gratis mee, zodat, die dan, zodat iedereen verder met hun werk kan. Dus dat was de fun. De, de pret was dat iedereen zei, hé, hey, daar heb je Johnny, Johnny. Ja. Hier zijn ja. je boodschappen, Johnny. Ik uh, je gratis wel in de taxi. Ja. Laat mij de deur voor je open houden. Je ja. was... Je was eigenlijk de gebraden haan gewoon daar in, in, in Liberia. Toen, toen kwam dat moment dat, dat de burgeroorlog uitbrak ja. in, in de jaren negentig. Is, het is iets dat veel mensen zich hier nog wel zullen herinneren. Dat, dat, dat in een zeer korte tijd de vlam in de pan sloeg in het land. Totale chaos brak uit. Milities met hele jonge jongens, vaak gedrogeerd. Die, die zwaar bewapend door de straten liepen. En voor wie je mensenleven eigenlijk niks, maar dan ook echt niks betekende. Wat betekende dat voor jou aanvankelijk? Uh, in het begin, omdat ik nooit oorlog heb gezien, dan had ik een idee dat die nou ja, oorlog gewoon snel zou aflopen. En dat ze misschien de president zouden oppakken en dat er vrede zou komen. Maar dat is die naïviteit, die ik denk dat veel, als je nu kijkt naar Syrië, dat iedereen denkt: over ja, die. Eindig snel, maar op een moment dan snap je van de laatste persoon... die opgepakt kan worden, is die president. Of zelfs, als je kijkt naar Irak, na de dood van Saddam Hussein... of naar Libië na de dood van Gaddafi... dan ontstaat er een grote chaos, en dat werd ook zo in Liberia. En dat kan heel lang duren? kan heel lang duren, en ja, het is gewoon op hoop van zegen dat het goed komt. En jouw status als, als tv-ster... Was dat dan een voordeel of een nadeel als, als het uh, zo gevaarlijk wordt? Het was in het eerste instantie een voordeel. Het, heeft, nou, het was altijd een voordeel. Want het heeft mijn leven gered. Uh, omdat ik... Ik werd in het begin niet gezien als een mens, maar als een personage. En omdat ook alle kinderen speelden ook een rol. Iedereen was een personage. Dus was het voor mij veiliger. Het was voor mij in het begin veilig. En op een gegeven moment werd het niet meer veilig. Omdat mensen eigenlijk wilden weten wie ben je achter die masker. En toen werd het gevaarlijk. Wie ben je en aan wiens kant sta je? Ja. En, en hoe moeten we jou inschatten? Ja. En dat zijn vragen die dan, die dan gesteld kunnen worden... terwijl iemand een geweer op je richt. Ja. Of een, of een, of een kalasnikov op je richt. Ja. En dat is iemand die, die die dag al meerdere mensen heeft vermoord. En het ja. maakt hem ook niet uit om er nog eentje te nee, vermoorden. het maakt hem helemaal niet uit. Nee. Hoe, hoe dichtbij de dood ben je geweest? Ach, zo vaak. Zo vaak dichtbij? Ja, zo vaak. Maar het wordt iets die heel normaal is. Als je in een oorloggebied zit. Het wordt heel normaal om door de lijken te zien op straat. En het wordt heel normaal om mensen voor je ogen zien, gezien te worden gezien te worden, die vermoord worden. Het wordt heel normaal. En terwijl het eigenlijk niet normaal is. Maar als je in een oorlog leeft, dan beschouw je dat als normaal. Je moest toch de straat op. De, de, de, de eerste neiging zou misschien zijn om maar, maar gewoon niet te veel buiten te komen. Maar je moet, want je, want je moet eten halen. Ja. Wat deed je dan als je die, die kindsoldaten zag aankomen? Ik kijk niet. Kijk bijna Geen in. oogcontact? Nee, dat sowieso niet. En omdat je weet, iedereen is, iedereen is gek. Um, ja. Maar tegelijkertijd uh, hoop je dat mensen zijn die jou herkennen. In mijn geval hoopte ik dat heel vaak. Want zodra mensen mij herkennen als Johnny... dan weet ik dat ik heel veel privileges krijg. Dat, je, dat, je de, dat ze je zullen laten gaan? Dat... Ja, en dat ze ook zullen zorgen dat ik eten krijg. Want eten is dan heel belangrijk... Want er, er was honger. Flinke no. honger. Ja. Hoe, hoe, hoe erg is, is jouw eigen honger geweest? Kun je, kun je omschrijven wat, wat dat is, honger? Um, nou, misschien voelde ik niet zoveel honger meer. Want ik was constant op jacht. Ik wilde heel graag eten hebben voor mijn gezin. Dat was mijn drijfje. Om, om, om eten te gaan zoeken ergens. Ja, te gaan zoeken voor mijn gezin. Dat was mijn drijfje. En ik kon mij... Soms niet, mij zoet en pad sturen, want dan weet ik van ja. Dan weet je wat er met toen gaat gebeuren. Dus het was het veiligst voor jou om te gaan en niet je familie te laten gaan? Want jij, jij had privileges, dus, dus jij ja. had meer kans om het te halen? Ja. Dus ik. En mensen zeggen: mij wat. Omdat ze soms als ze mij zien op straat, zeggen ze: Oh, Johnny, heb je honger? <laughs> dan gaat ze lachen. Omdat het voor hem gewoon. Onbeschrijfelijk is dat jij ook honger hebt, en dat, eh, omdat ik was een personage. Dus dan zien ze, oh, nou wat erg, eh, wat is die oorlog? Eh, kijk. kijk, hier is Johnny, die we allemaal kennen, en zelfs hij heeft honger. Yeah. Ja, ik maar wat geven. Yeah. Je vertelt in je voorstelling uh, over, over je leven hier, over, over wat jou drijft hier in Nederland, over de asielprocedure, maar je vertelt ook over die, over die oorlog. En dan vertel je het verhaal over jouw zusje. Ja, die, die het niet gehaald heeft. Die, ja. uh, die, die was heel erg ziek geworden. Ja, die had uh, ja. honger. Ja, het was ook een plotselinge ziekte. Het was niet dat het een ziekte was die je aanziekt. Het was gewoon niet, man is één dag ziek. En dan uh, denk je van ja, het komt goed. En je komt twee dagen later terug aan die weg. Dood? Ja, dood begraven. Meteen begraven door, door jouw ouders. Want, want dat moest gewoon snel gebeuren. Dus jij was nog eten zoeken en toen ja. je terugkwam was zij al begraven. Ja, niet door mijn ouders, maar door mijn aantwoord Ja, dat, dat moest, omdat ja, voor hem was het gewoon van nou. Straks is er via. voor die wapenstilstand geschonden. En dan. zit je met in lijk thuis en je weet niet voor hoe lang. Dus laten we het nu maar doen, want nu is ja. het even rustig. Ja. Nu kunnen we naar buiten. Ja. Dus, dus eigenlijk, dat zeg je ook in de voorstelling... ze is niet uit liefde begraven. Nou, het is meer dat ik... Um, ik, ik, ik denk wel dat ze ook wel in liefde is begraven... maar het is totaal anders dan hoe we vroeger omgingen met de doden. Vroeger dus, gaf je daar een, een ander ritueel natuurlijk aan? Natuurlijk, je gaf een ritueel aan... dat voor dagen begeleid enzovoort. Maar dit is nu gewoon, dat we snel handelen. Ja, zusje is, is overleden omdat ze uh, in haar honger gras had gekookt. Ja. En dat bleek giftig. Ja. Dat, dat is haar fataal geworden. Ja. Terwijl dat gebeurde, was jij op zoek naar eten. Je vond rotte vis, die ja. enorm stonk. Maar je dacht, nou ja, het is beter dan niets. Ja. En op dat moment kwamen die milities en zetten een Kalashnikov op jouw hoofd. Ja. En, en uh, iemand die heeft jou toen gered door, door hey Johnny te roepen. Mm -hmm. daar, daar heb je hem. Ja. Wat was het moment in, in al die ellende dat je dacht, nu ga ik weg? Het was na die laatste moment dat ik die executie heb ontsnapt. En toen was voor mijn familie helder van, je moet nu weg. Ik, ik, had, ik had geen behoefte, ik dacht nog zeker, ik, ik red het wel. Deze oorlog duurt niet zo lang. Dus ik red het wel, het komt er goed. Maar mijn familie was heel resoluut van: nou, Je hebt deze executie ontsnapt, nu moet je weg. Want nu wordt het heel link. En zij hadden beter door dan ik. Het had wordt ik. nog gevaarlijker. Ga jij ja. er maar want jij kunt gaan. Ja. En, en hoe kwam je dan in Nederland terecht? <laughs> had, je, had je daar een beeld van? Had je van het land gehoord? Of, of, hoe gaat dat eigenlijk? Natuurlijk, in Afrika, in, in Liberia kende ik de Dutch Trio. Marco van Bastien en Roet Gullit. Het was in de jaren negentig. Dus wij waren aan allemaal in Nederland gaat de WK winnen. Omdat je toen in 1880... Uh, uh, de Europese kop gewonnen. En ze gingen aan de drie spelen bij AC Milan. Dus, nou ja, dat soort dingen ken je van Nederland. Maar voor de rest niet veel. Je, ging, je moest gewoon ergens heen... en het was gewoon het eerste vliegtuig dat je te dat je pakken kon die, krijgen. Ja, die eerste vliegtuig die jou toeliet. Want aan andere vliegtuigmaatschappijen doen soms moeilijk. En zoveel vlogen er ook niet meer vanaf uh, Morovia op dat moment. Er waren aardig wat vluchten gecanceld ja. op dat moment. Ja, je beschrijft de enorme tocht naar uiteindelijk je paspoort. En uiteindelijk je verblijfstatus. Want je komt hier aan en dan meld je je bij een loket. Van hallo, ik vraag asiel aan. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Want je landt. Je landt en je wacht eerst. Want in mijn geval was ik blij de maratiocees toen niet voor de vliegtuig dat gebeurt soms. Dus ik kon landen en ik kon gewoon kijken. En daarna ging ik naar de Maratioce om te zeggen van ja, hier ben ik. <laughs> dus ik heb Azië aangevraagd op Schiphol, bij de vliegveld. Had je enig idee waar je, waar je aan begon? Had je enig idee wat je te wachten stond? Of dacht je van nou, ik ben er en, en uh, nu komt het wel goed? Ja, je hebt helemaal geen idee als je Azië aanvraagt... Wat wat je in belandt. Want als je een als je aanvangt is een rechtszaak... maar daar heb je niet door. Je wil gewoon leven. Leven is je drive hier. Je wil leven en je wil ook leven toevoegen aan anderen. Wat, wat bedoel je daarmee leven toevoegen aan anderen? Uh, dat je wil leven en je wil ook anderen ondersteunen om te blijven leven. Maar de, de procedure die jij, die jij beschrijft in, in, in je voorstelling... Die, uh, die, die duurt lang en is vol tegenslagen. En dan komt er ook een moment dat het stempel komt van uh, afgewezen. Ja. Je kunt gaan. Ga ja. maar terug. Ja. Het land was nog in oorlog, maar ja, ja, ze geloofden jouw verhaal eigenlijk gewoon niet. Nou, het is... Uh, de, uh, deels daarin heb ik gekozen om je voor een dramatische lijn, eh, omdat mijn procedure niet een beetje aan was. Maar ik koos dat omdat ik merk... Eh, want als je nu vanuit Syrië of Eritrea komt naar Nederland... Aan, dan krijg je wel snel een verblijfvergoeding. Maar ik merk, er zijn ook heel veel mensen nu die dat niet hebben. Dus ik vond het belangrijk om op, op dat moment niet alleen maar stil te staan bij mijn verhaal... maar stil te staan bij de situatie van veel hoe die wij 1, 2, 3 niet zien als vluchtelingen soms. En het precies uitleggen van hoe zo'n procedure gaat... Dat, dat zou ook een hele lange en, en ook hele saaie voorstelling yeah. worden. Want het is yeah, natuurlijk yeah. Een, een beroep op een beroep. En yeah, vraag yeah. van bewijs en wachten, wachten, yeah. wachten. Yeah. Dan, dan ben je hier in, in een asielzoekerscentrum en dan... dan kom je van een land waar je nog niet zo lang daarvoor de grote ster was. Ja. Waar iedereen je kende, waar je, waar je een geslaagd man was op relatief jonge leeftijd. En hier ben je absoluut helemaal niemand. Je spreekt de taal niet, ja. je bent een van de velen. Ja. En, en je hebt weliswaar dus een, een, een gruwelijke oorlog achter de rug... maar ook dat interesseert vrijwel niemand. Nou, ik bedoel, het in Azië gaat het over jurisprudentie. Zo simpel ligt het. Maar dat heb jij als Azizuka niet door. Je hebt niet door dat je in een rechtszaak binnenstapt... Want dat is het eigenlijk, een rechtszaak? Het is een rechtszaak. Met, met bewijzen en uh, ja. als mogelijk getuigen en bewijsstukken ja. Ja. en advocaten, ja. et cetera. Ja. Maar wat heeft dat met jou gedaan om je identiteit achter te laten? Om je status achter te laten? Om eigenlijk niemand te worden? Um, nou ja, die was al een beetje verloren door de oorlog. Dus, dus door die oorlog merk je dat je status verandert. Wel mensen spreken je nog aan, maar je bent niet bezig met wat je leuk vindt om te doen. Je bent tijdens die oorlog alleen maar bezig met overleven. Met rotte vis halen om toch iets te eten ja. te hebben, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus dat, dat, dat moment ligt veel eerder. Had je, had je ooit gedacht dat, dat je dat vak hier in Nederland weer zou kunnen oppakken? In het begin niet. Helemaal niet. Uh, Toen ik, ik weet, ik was op het Azizuka Centrum. En daar heb ik een mevrouw. Ja, ik ken haar naam nog steeds, Grace die werkte daar. Want zij heeft gezegd tegen mij, weet ik, los van hier zijn, werk ik ook als vrijwilliger bij een festival in Nijmegen. Misschien kan ik jou daar introduceren, zodat die andere artiesten moet. En door haar ben ik dat weer gaan oppakken, want ik mocht toen de tijd een festival presenteren. Dus toen ben ik gaan voorbereiden op de festival. En dat kon je, want dat had je gedaan voor Zalen staan. Ja. In een ander ik. land, in een dat andere cultuur, in een dat andere taal. sinds ik, ik twaalf ben, ik speel ik het toneel vanaf mijn twaalfde. Dus, dus ik was gewoon op zoek naar een plek. Om via een uh, ja, vis in het water te kunnen zijn. Want dat ben je op het podium, een vis in het water. Ja, vind ik leuk. vind ik leuk. Dus op het moment dat ik... De eerste festival moet ik presenteren, het was van, Ik denk, er kwam een adrenaline door mijn lijf. Ik vond het zo tof. Want ja, dat ken ik al van mijn twaalfde: dat iedereen naar jou kijkt. En dat je gezien wordt. En dat je de gangmaker bent. Ja. Ja, je had, je had daarmee je, je identiteit terug. Je, je vak, je trots. Ja. Dat is natuurlijk ook wat je achterlaat. Er zit een mooie omkering in die voorstelling. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja. Dat is een, een, een soort spelletje dat mensen doen om de verveling te bestrijden... en het, en het geheugen te testen. En jij draait het om. Ik, ik ga op reis en ik laat achter. Ja. Want dat is natuurlijk wat je veel meer doet. Je neemt weinig mee en je laat heel veel achter. Ja, ja ik ga op die vlucht dan niet laten achter. Want op dat moment is jouw leven het belangrijkste... Inmiddels ben je langer hier dan dat je ooit daar bent geweest. <laughs> ja, dat is een interessante omkering. Ja, en daarom is ook mijn beetje motto... dat mijn motto is... het is niet waar je geboren bent... maar het is daar waar je goed met je gaat... De je thuis is, in Afrikaanse gezegd. Dat uh, is mijn motto. En ik probeer te genieten van het leven hier. Het gaat niet om waar je vandaan komt... het gaat om waar je waar waar je het goed prettig je op, voelt, ja. waar het goed met je gaat. Ja. En dat is hier. Ja, op dit moment zit ik hier ja, met mensen om mij heen die, voor wie ik heel waardevol ben. En dat is ook via heel belangrijk de waarde die iemand heeft. Hoe kwam je, kwam je uiteindelijk bij de toneelschool terecht? Want dan, dan, dan moet je auditie gaan doen. Ja. Dan moet je, moet je een stukje voorspelen en een, een stuk tekst kennen en dat soort ja. dingen. Ja. Hoe ging dat? Dat was leuk. Dat doe ik Ook in de voorstelling vind ik altijd leuk. Omdat ik dan... Nou ja, de eerste ronde moet je een monoloog voor 1880. Een monoloog na 1880. Een Nederlands ik liedje. Dus dat is... Nou ja, dat neer je dan, dat draag je voor. en Dan krijg je allerlei opdrachten. En dan ga je die in de tijd doen. Dus... Um, maar... Ik had een drive via, ik wilde via mijn leven oppakken. Ik zocht mensen die mij een kans wilden geven. En toen stond je daar en toen, toen, toen, toen heb je een tekst van voor 1880 gedaan. En, en, uh, en, en nog een stukje vondel heb je gedaan en, yeah. en zo nog wat van die dingen. <laughs> ja. En uiteindelijk werd je, werd, je, werd je gevraagd, vertel eens een moeilijk moment in je leven. Ja. Een moment dat voor jou zwaar was. Ja, een pijnlijke herinnering. Ja. En toen? Ja, dat was het moment dat uh, voor mij die dood van mijn zus weer naar voren kwam. Uh, of althans, Ik heb het daarna wel vaak verteld, maar op dat moment kwam die heel sterk. Dat ik dan um, realiseerde dat ik eigenlijk bepaalde rouwrituelen niet voor heb gedaan. Dus, dus in de auditiekamer ben ik dat gaan doen. Want je hebt eigenlijk nooit echt afscheid genomen, niet van je zus? Nee. Nauwelijks van je ouders, niet van je vrienden? Ja, dat, ja, dat doe je niet. Je, je bent aan het overleven. Hoe heb je overleefd in het asielzoekerscentrum? Het moment voordat je weer kon spelen en je identiteit terug had. Nou, op een gegeven moment ben ik foto's gaan maken voor andere vluchtelingen daar. Ik verdiende geld met foto's maken ook. Maar wat ik juist leuk vond met de foto's maken. was dat je heel hardware identiteit van de mensen zag. Wie ze waren? Ja, of wie ze graag willen zijn. Dus dat vond ik leuk om te zien dat, wow, dus ze willen ook heel anders gezien worden, dan hoe wij nu naar nou hem kijken. Als jij de camera op ze richtte, dan, dan, dan werden ze iemand anders... Dan je, dan je zag voordat de camera gericht werd. Ja. Wat verandert er dan? Is, is, is, ze zetten zich... ze maken zich groter of mooier? Of... Ja, ze zijn bewust dat je naar nou hem kijkt. En dat gebeurt eigenlijk niet zonder die camera? Ja, het is ook dat zij... Zij willen ook die schoonheid van zichzelf laten zien. En dat is wat je dan doet met die camera. Je geeft die mogelijkheid aan die andere om die mooiste kant van zichzelf te laten zien. De, de, de verhalen van mensen in een asielzoekerscentrum, Rodan Al-Ghalidi heeft daar een mooi boek over geschreven. Die, die, die lijken in zoverre op elkaar dat het vooral heel lang duurt, waarin je eigenlijk niks kan en niks mag. Je kunt niet werken, je. Ja, je hebt geen geld, je kunt, je kunt uh, maar beperkt ergens naartoe. Je bewegingsvrijheid is ontnomen. Het is vrij makkelijk in zo'n situatie, lijkt me, om, om gewoon gestoord te worden. Om gek te worden. Hoe, hoe is dat met, jou, met jouw vrienden gegaan, met jouw kennissen? Nou, ik had wel plezier gehad in het film, omdat ik het zo druk had. Ik had het zo druk met foto's maken en die taal leren en van alles doen. Dus ik had het niet echt mijn tijd in die opvang gezien als problematisch. Omdat ik het heel andere wending gaf. En dat is nog steeds mijn drive hier. Dat ik denk van nou... waarom moet je gaan wachten? Je waarom? kunt ook iets doen. Ja. Dat is eigenlijk ook wat je nu met de stichting beoogt te doen. Hè? Met, met jonge ja. asielzoekers. Die neem je ook mee naar de voorstelling. Ja. En, en dan uh, stel je die voor aan het publiek. En je probeert ze eigenlijk te koppelen aan... de mensen die in de zaal zitten. Ja, omdat ik merk dat... Een netwerk is heel belangrijk. Als je geen netwerk hebt, dan kom je niet verder. Je moet mensen kennen? Je moet mensen kennen. En dat is ook die nieuwkomers die naar de voorstelling komen. Ze willen graag andere aantal mensen die kennen. Dus daarom komen ze naar de voorstelling. En dan stel je, nou het zijn heel jonge jongens. En die stel je voor en dan zeg je, wat is jouw droom? Ja. En dan vraag je vervolgens aan mensen in de zaal... Wie, wie kan er eigenlijk helpen? Wie, ja. uh, wie, wie weet er een piloot of een voetballer? Of <lacht> een, de de meesten willen voetballer worden. Ja, ja. ja, kijk, de mensen die je ontmoet in een land bepalen jouw toekomst. Dat is voor jou ook zo geweest? Nou, dat ik de kans heb gehad dat ik... Kijk, ik ben gescout op het AZC... Ik was op het AZC, ik maakte foto's. En daarna ben ik entertainmentprogramma's gaan organiseren. In dag per week kan ik niet mensen zingen, dansen, alles wat ze wilden doen. En toen werd ik gezien door een medewerker toen van het MOA, medisch opvanger Ziezoeker. Ze is later medewerker van het Cora geworden. Zij zag mij toen en ze zei tegen mij: Bright, ik werk ook als vrijwilliger bij een musicfestival. Ik ga je daar introduceren. En door die introductie van haar. Ja, kon ik nieuwe stappen gaan maken. En ik weet, nadat ik voor het eerst... als presentator met mijn klompen op zo'n podium stond... dacht ik van nou, als ik hier op deze podium kan staan... dan kan ik mijn oude beroep weer beoefenen. Ja, die klompen. Want je hebt, je hebt eigenlijk drie jaar lang in, ja. in Nijmegen... elke ja. dag op klompen gelopen. Ja. Jij was de Afrikaan op klompen van Nijmegen. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Vond je het lekker lopen of had het een andere reden? Nou... ik als ik nu terugdenk, dan realiseer ik dat dat kwam omdat ik mijn publiek miste. Ik miste, publiek, ik miste de publiek, ik miste de ogen op mij. Ik miste het feit dat iedereen mij kon zien en bejegenen als Johnny. Dat miste ik. Dus dat die klompen weer dan mijn podium. Omdat waar ik was, ik zit bezig met procedure, Maar die klompen is niet meer met jou bezig met procedure. Dus door die klompen aan te doen, werd je eigenlijk opvallend? En, en hadden mensen meteen iets om jou aan te herkennen... en ook om, om iets aan jou te vragen of een opmerking te maken of wat dan ook? Ja, het was... Uh, nou ja, die klompen voor mij werd een soort performance. En als je performt, dan wil je dat mensen naar je kijken. Dus de, dat was het. Dus ik kon via door die klompen, was ik weer aan het performen. Ik was, aan het, ik was van alles aan het doen. En dus mensen werden gedwongen vanzelfsprekend om naar mij te kijken. En dat is leuk. Het is, het is ook een, een, een mooi symbool klompen. Ja, wat is nou Nederlandser dan, dan klompen? Ja. Ik bedoel, dan kom je daar als een, als, een, als een zwarte man uit een ander land... en ja, je laat zien van ik, ik ben nu hier ja. door, die, door die klompen aan te doen. Ja. Wat, wat voor reacties kreeg je dan van mensen? Wat zeggen ze dan? Nou, toen die tijd was dat leuk. Sommigen zeggen van ja, dat die Afrikaan op klompen. Sommigen zeggen van kijk, dat die Neger op klompen. Maar voor mij was het belangrijk dat iedereen mij zag. En dat mensen mij wilden aanspreken. Dat, dat je niet ongezien uh, bleef. Ja. ja. Maar dit, is, dit, dit gaat voor jou heel ver. Wat je, wat je net vertelde over de jonge asielzoekers. Dit is volgens mij echt een soort, soort levensmissie geworden. Als, als dat, misschien is dat een iets te groot woord. Maar volgens mij klopt dat wel een beetje. Ja, ja, ja. Ik, kijk. Het punt is, is dat als je naar, naar West-Europa... Uh, als je hier komt als asielzoeker, dan je wordt je toegelaten op basis van wat je hebt meegemaakt... en het feit dat je gevaar loopt. Maar als je aansluiting wil hebben met die arbeidsmarkt... dan moet je heel andere kwaliteit van jezelf laten zien. Dat is een heel andere, heel andere vraag eigenlijk. Wat ga je yes. doen? Ja, en dat is wat je merkt... dat Soms is dat heel lastig voor veel vernootelingen... omdat ze zo druk bezig met de procedure. Wat ook begrijpelijk is. Het is een mooi streven. We gaan het straks hebben over meer avonturen die je hebt meegemaakt. En ook meer idealen en ook over de voorstelling nog. Maar eerst gaan we luisteren naar Leon Bridges. Wordt wel eens vergeleken met Sam Cooke en Otis Redding. En dit nummer heet Bad Bad News. Thank you But I can see right through A powder face on a painted face. John Bridges uit uh, Texas Bad, Bad News heet uh, dit nummer. Uh, nooit meer slapen in gesprek met uh, Bright Richards... vanwege de voorstelling The Bright Side of Life... waarin hij vertelt over zijn uh, missie om jonge asielzoekers te helpen... maar ook over zijn eigen levens- en asielprocedure... en uh, de vlucht die hij hierin heeft gemaakt vanuit uh, Liberia... waar hij een uh, grote ster was in een uh, tv-serie. Je vertelde dat je, dat je op klompen ging lopen om, om, om toch een soort podium te hebben. Zodat mensen naar je keken... en, en over je moesten nadenken en op een andere manier over je moesten nadenken dan alleen maar je moet in afwachting van een procedure. Ja. Wat je omschreef als een soort rechtszaak. Je bent op een zeker ogenblik, uh, nou ja, het is allemaal goed afgelopen, ben je organisatieadviseur geworden. Nee. Dan moest je naar bedrijven voor mensen die ontslagen dreigden te worden of, of ja. wat dan ook, of er werd bezuinigd of er was een andere crisis. Ja. En dan werd jij op ze afgestuurd. Dat, dat lijkt me heel raar als je uit een ander land komt waar. waar waar je wel grotere problemen hebt meegemaakt... om dan een organisatie hier te adviseren? Nou, dat vond ik heel leuk om te doen. Omdat ik snel realiseerde dat als je hier je baan kwijtraakt... dat je ook een deel van je identiteit kwijtraakt. Maar ook je dagritme. Dus dan kom je dik bij ook die gevoelswereld van een asielzoeker. Dat je niet gezien wordt, dat je niet erkend wordt... dat je niet gewaardeerd wordt, dat niemand ziet jouw waarde. Je verliest je status, je talent... Ja. Wat je het liefste doet. Ja. Eigenlijk wel vergelijkbaar in die zin. Ja. Minder erg zou ik toch inschatten. Ja, maar toch wel erg voor degene als je... Als je er middenin zit. Ja. ja. Dus uh, zo... Nou ja. Wat, wat deed je dan? Want dan kwam je binnen in zo'n bedrijf... en er, werd, er werden mensen ontslagen door bezuinigingen of wat dan ook. Zei je dan van, goh, ik heb hetzelfde meegemaakt? Nee, nee. Ik werk altijd met verhalen, met metaforen. En symbolen. Dus door die verhalen gaan mensen snel reflecteren naar hun eigen situatie. Wat voor verhalen vertel je dan? Nou, nou ja, verhalen over het feit dat uh, soms onverwachte dingen gebeuren in het leven. En dat die onverwachte dingen zo heftig zijn. Dat je soms tijd nodig hebt om te herstellen. En zo zit het ook met mensen die ontslagen worden. Ze werken jarenlang bij het bedrijf. Ze voelen zich bedrogen. En, en dan, dan, dan moet je gewoon even voor jezelf herkennen dat er tijd nodig is? Ja, je moet opnieuw gaan zoeken naar wie je bent en waar je goed in bent. Want dat is het hele punt. Op het moment dat, dat jij zelf vertrekt, is het niet zo erg. Maar op het moment dat iemand anders zegt... ja, we hebben jou niet meer nodig, is het soms heel, is het heel pijnlijk. Het is voor jou ook een mooie manier geweest om, om, om een land te leren kennen. Want je komt in allerlei bedrijven waar je normaal niet zou komen. Spreekt mensen die je normaal niet zou spreken. En je spreekt ze ook in een situatie... dat ze, dat ze vrij snel veel van zichzelf laten zien. Ja, je, kijk, je ziet in Nederland dat in bepaalde sectoren... zoals die zorg, dat ze dat heel belangrijk vinden. Meer diversiteit. Je ziet het ook bij de politie steeds meer. Um, ook het leger. Maar goed, de politie heeft daar steeds meer. Dat ze gewoon weten hoe... Hoe divers onze team is, hoe beter. Dus, um, nou ja, dus ik kwam niet alleen maar in organisaties binnen waarin mensen weg moeten. ik kwam ook in organisaties binnen waar mensen aan het zoeken waren... van hoe, wat kunnen we doen om een meer diverse team te hebben. En dat werd ook een beetje jouw, jouw missie dan tussendoor? Ja, ja, dus... Nee, en ik, ik kom uit het theater en daar, daar stel je altijd kleine teams samen met wie je um, goede resultaten wil, wil halen. Ja, dat is een mooie manier om er tegenaan te kijken. En een ander ding dat, dat, uh, dat, dat belangrijk voor jou is geworden is religie. Je, je, was, je was al uh, gelovig, geloof ik, in, in Liberia. Ja, ik ben opgevoed met, uh, ik zeg altijd Afrikaanse christendom en animisme. Animisme en Christendom samen? Afrikaanse Christendom, dat is totaal anders dan het Nederlandse of het Europese. Kun je, kun je dat omschrijven, waar, waar dat verschil in zit? Oh, we swingen vaak. Eh. Dus, <laughs> dus, we dansen vaak. Eh, we vallen flauw. We geven ons over. Dus ik hou van de theatraliteit in een Afrikaanse, nou ja, een Afrikaanse Christendom. Ik vind de theatraliteit mooi, ik vind die expressie mooi. Terwijl hier is het vaak heel ingetogen en heel sereen. En dan, dan, dan ben je eigenlijk in je hoofd bezig met, met, met, dat, met dat bidden. Maar bij jullie, laat je vallen, je, je maakt je muziek, je gilt, je dans. Ja, je gilt, je dans, je... Ja, je, gild, je, dans, je pff, alles. Je, alles. De overgave. Dat is mooi voor een, voor een man van het theater. Maar je, je kwam in een asielzoekerscentrum waar eigenlijk alle religies van de wereld zo'n beetje bij elkaar zaten. Ja. Religies die elkaar in, in, in de wereld vaak ook niet zo goed verdragen. Ja. Dat ze allemaal van, tot een andere God bidden en dat, dat leidt meteen tot een, tot een conflict. Yeah. Wat, wat waren jouw ervaringen daarmee? Oh, nou, ik, ik merk, ik was daar niet mee bezig. Ik wil gewoon leven en ik, bes, ik begrijp dat heel veel mensen ook. die daar zitten, die willen ook leven. Alleen, sommige zoeken en bepalen alvast, maar ze willen allemaal leven. En ze willen iets moois van hun leven maken. En. Ging dat goed samen? Was je daar uh, positief over... Hoe, hoe, die, hoe die groepen met elkaar omgingen? Ja, omdat ik weet dat ik daarin ook een rol speel. Dat jij ze bij elkaar kunt brengen? Ja, in ieder geval dat ik de platform kan creëren... waarin ze elkaar waarde kunnen zien. Hoe deed je dat? Door elk uh, weekend een entertainmentprogramma te organiseren... waarin iedereen mee kon doen. Alle religies, alle, alle mensen, alle groepen gewoon samenbrengen met een entertainmentprogramma. Ja. Je hebt de boel, de boel daar wel een beetje op stelte gezet dan, al met al. Ja, ik vond het leuk. Nou, wat deed je dan? Hoe, hoe ging dat? Nou, daar ging ik, uh, dan vroeg ik iedereen wat wil je doen. Vrijdag hebben we een talenten gemaakt. Wil je zingen? Wil je dansen? Wil je rappen? Zeg het. Of wil je gewoon soort, als een soort model lopen? Het gaat om dat je via gaat leven, in plaats van dat je niet meer gefocust bent op die procedure. Want je weet niet hoe lang dat duurt. Hoe lang dat duurt. En vond de, vond de leiding van dat, van dat centrum dat eigenlijk leuk? Dat, dat, jij, daar, dat jij daar voorstellingen organiseerde en bonte uh, avonden en, en al dat soort dingen? Nou, ze hebben niet geklaagd. <lacht> ze hebben nooit gezegd: nou, is het mooi geweest? Ja. Maar eigenlijk is, is als, als ik dit zo hoor... alles wat je over jezelf vertelt nu... is, is dat, je, dat je niet alleen een, een entertainer bent... of een man die op het podium staat... maar ook iemand die mensen tot elkaar brengt. Dat een, vind een ik veel belangrijker. Er. Dat is belangrijker voor jou? Ja. Eigenlijk wat voor mij het belangrijkste is... is mensen in een kracht zetten. Dat vind ik het... mooiste wat het is. Om iemand te zien en te zeggen... jij zou ook dit kunnen zijn? Of, of, uh... Nou, dat je iemand ziet opnieuw... Um, ...dingen doen die hem plezier geeft. In plaats van dat hij neerlegt van ja, het is zo moeilijk in Nederland, het is zo ingewikkeld. Het is... We kunnen genoeg klagen. Dus wat ik veel fijner vind, is iemand te helpen van nou, wat wil jij dan? Hoe wil je verder? Want dan is hij een handelingsperspectief. Hoe is het met, met, met jouw vrienden afgelopen uit, uit Liberia? Wat weet je daarvan? Van, van, van alle mensen met wie je vroeger omging? Ja. Kijk, je vraagt nooit. Omdat je bent bang voor wat voor antwoorden je gaat krijgen. Dus liever weet je het maar niet. Ja. Je wil het soms niet weten. Je wil telkens verrast worden. Telkens dat iemand zegt... Hé, hey, ik heb die en die gezien. En dan, en dan kan er van alles volgen. Hij is ook bij een militie gegaan, of hij is uh, aan het drugs gaan, of hij is overleden, of eigenlijk alle mogelijkheden zijn daar. Ja. Maar de, de, de, de goede mogelijkheden die zijn toch wel een beetje schaars geworden. Uiteindelijk. Ja. ja. Je bent ook nooit teruggegaan? Nee, nog niet. Zou je dat willen of, of heb je die behoefte niet? Uh, op dit moment heb ik de behoefte niet, maar. Ik denk wel dat ik het wel ga doen. Omdat ik, ik ben heel erg benieuwd naar hoe het gaat emotioneel met het land. Of de, of de wonden helen, of de, of de rust ja. is wedergekeerd. Dat soort dingen. Ja, ja. En vooral, kijk, we hebben een generatie verloren. Punt. Een hele generatie is een weg. Een hele generatie is weg. En een generatie daarna is, is op zijn minst getraumatiseerd. Ja, dat is uh, in mijn voorstelling, zeg ik dat van je moet zo getraumatiseerd mogelijk zijn als Asizuka. Voor ja. Wat is getraumatiseerd, vraag ik mij vaak af. Heb je daar een antwoord op wat het eigenlijk is, getraumatiseerd en of dat, of dat bestaat? Nou nee, ja, ik denk van we hebben hier ook in dit land uh, die Tweede Wereldoorlog overleefd. Zijn we nu allemaal getraumatiseerd dat we niet meer kunnen fungeren? Nee, dat niet. Maar er nee. zijn wel een hoop trauma's uit voortgekomen. Ja, Het gaat er nog steeds heel veel over. Ja. En dat is... Wat ik probeer te doen is te kijken... hoe kan je mensen helpen om die, nieuwe, om die volgende stap te maken. Ben je zelf getraumatiseerd? Zou je dat zelf zo omschrijven? <lacht> heb je dat jezelf al eens afgevraagd? Uh, ik heb mijzelf dat nooit gevraagd. Nee. Dus daarom zeg ik ook voor ja... We hebben het weer de Wereldoorlog meegemaakt. We zijn we allemaal getraumatiseerd? Nee, ja, ongetwijfeld niet. Dus, dus dat hoeft ook niet voor jou. Nee, ik vind dat niet zo. Um, ook wat niet het belangrijkste. Ik wil graag kijken wat kan iemand nog doen? Wat wil iemand nog? Waar houdt iemand zijn plezier vandaan? Die, die, die voorstelling die, die gaat daar ook heel erg over. Over jouw verhaal, maar ook over, over het motiveren van mensen. Het, het uh, aanspreken van de talenten van mensen. Ja. Dat is iets, iets dat eigenlijk in die hele asielprocedure niet is ingebouwd. Het gaat gewoon puur om het, om het bewijzen dat je recht hebt op, op een status als vluchteling. Ja. Dat je genoeg erge dingen hebt meegemaakt. Dat je niet terug kunt. Ja. En in de tussentijd... Ja, wat je doet, dat maakt eigenlijk niemand uit. En wat je hier gaat doen, dat, dat zien we later wel. Ja. Dat, dat is wat jou betreft een soort ontwerpfout in die procedure. Nou, wat ik gewoon zie is dat mensen uh, niet meer snel... uit die afhankelijkheid positie kunnen komen. Terwijl mensen komen binnen met heel veel energie. Maar ze hebben dan vijf, zes jaar moeten wachten? In sommige ja, het is ook niet... Het is, kijk, op een moment... vaccin is nog... Te doen, maar als je nooit wordt aangesproken op wie je bent, wat je kan, maar alleen maar wordt aangesproken op wat is jouw trauma, dan denk ik ja, ik weet dan niet of je verder komt. En vooral niet als je zaken wil doen met anderen, voornamelijk werkgevers, Ja, ze zijn daar zo dood voor. Denken ze, van ja, dit is bedrijfsrisico. Nummer één. Ja, nummer één. Dus een zielige Afrikaan met een oorlogsverleden laat ik die man niet aannemen, want die zit binnen de kortste keren thuis. Ja. Dus, dus er, moet, er moet een soort omslag komen in die proces. Krijg je ook medewerking of gehoor bij de instanties inmiddels? Want, want je, je bent al een tijd bezig met, met, uh, met de stichtingen, met allerlei initiatieven. Ja, nou wat fijn is, is dat de staatssecretaris heeft ons altijd bezoekt. Het dus... dus altijd naar je voorstellingen komen kijken. Ja, nou, ook naar activiteiten die we doen binnen de Toekomstacademie. Dus... De huidige staatssecretaris is langs geweest, Dijkhoff. En TV is eerder ook langs geweest. Dus ze vinden het fijn wat ze zien. Omdat, um, omdat je dan niet zozeer getraumatiseerde mensen ziet... maar mensen die iets moois van hun leven willen maken. Jij bent vandaag uh, bij, de, bij de koning en koningin geweest. Ja. Want je, je had een prijs gewonnen en... Ja. Uh, het heeft de, de, de koning geriefd om jou te mogen ontvangen. Wat, wat, wat was dat voor bijeenkomst? Ja, het was een lunchbijeenkomst met uh, diverse prijswinnaars. En, en, en omdat ik de gsg g, -G -prijs heb gewonnen voor theater... daarom was ik ook uitgenodigd. Maar goed, daarvoor was ik ook bij het Oranjefonds een programma. Dus, dus die koning aan die koningin heeft ons ook eerder bezocht. En het was nu heel fijn om... Ook bij het paleis te zijn, via. <laughs> maar is het, dat, dat is toch wel een moment dat je denkt... ik heb het, ik heb het gemaakt in dat nieuwe land. Oh, nee. Nee, zo denk nee. je niet. In dat, nee. soort, uh, nee. in dat soort termen. Nee. Want ik weet, ik heb nog veel te doen hier. Nog heel veel. Een ander ding, want je ging, je ging toneelschool doen. Je werd toegelaten toen je, toen je het verhaal vertelde. Want je deed een stukje fondel en een andere tekst. En toen zeiden ze, nou, ja, oké. Okay, het is wel aardig, maar we weten het niet. En toen, toen je het, het verhaal vertelde dat uit jezelf kwam... toen waren ze overtuigd. Rond dezelfde tijd werd je ook aangenomen op de filmacademie. Ja. Dat is iets dat je, dat je natuurlijk ook min of meer had gedaan in Liberia... omdat je daar voor televisie werkte. Ja. Heb je, heb je die filmacademie ook daadwerkelijk gedaan? Ja, ik heb een jaar filmacademie gedaan. Ik heb mijn jaar gedaan bij de filmacademie. En daarna ben ik weer teruggegaan naar dit toneel. Ik was diezelfde jaar aangenomen op twee... Scholen. Dus, twee uh, dromen, potentiële dromen die eigenlijk yeah. uitkwamen voor jou. Ja, yeah. dus ik moest een keuze maken. Is dat iets dat nog groeit bij je? Dat, dat verlangen om uh, een film te maken? Uh, ik denk dat ik zeker via later film ga maken. en Dat weet ik zeker. Maar op dit moment vind ik het heel leuk om verhalen te vertellen. Verhalen te vertellen op een podium of, of via andere Dat ja. soort dingen. Ja. Yeah. In de voorstelling wordt je bijgestaan door... Uh, muzikanten ook, door, door, door ja. jonge asielzoekers. Je bent ook begeleid door, door, door een aantal andere toneelmensen... die met jou samenwerken. Ja. Je hebt in het verleden met Alice Zandwijk samengewerkt. En, ja. en dit keer werk je met Ko van der Bos ja. samen. Onder meer en, en met, met vele anderen. Vertel, vertel eens wat er nog meer gebeurt in jouw voorstelling. Nou, ik denk sowieso geweldige muziek. Uh, is, uh, is, en, en ik denk die voorstelling heeft ook een soort cabaret... Het lijkt een beetje op een cabaret soms, omdat het ook licht is. En uh, soms heel licht is, omdat hij genoeg zwarte ziet. Ik bedoel, ik draag genoeg zwarte in mij. Dus, um, nee, het, heeft, nee, het een soort cabaret-vorm. Uh, het is ook een beetje stand-up-comedy. Het is humoristisch. Energie. Het is heel humoristisch en energiek en... Um, en, maar je komt veel momenten van herinneringen en van rituelen toezien door. En dat maakt de voorstelling daardoor erg rijk. Het is, het is in Nederland... Ja, er is heel veel, heel veel debat over, over asielzoekers en dat soort dingen. Maar er is ook eigenlijk wel een soort, soort kentering... dat uh, vergeleken met de tijd dat jij binnenkwam, begin jaren negentig... dat mensen veel minder positief staan ten opzichte van... Er wordt in de media over gesproken, als een, als een stroom of, of een, uh, dat soort dingen. Trek jij je dat aan? Is dat iets waar jij mee bezig bent? Nee, ik ben daar niet mee bezig. Omdat ik, ik ben heel erg bezig met uh, die toegevoegde waarde van die asielzoeker. Die mensen die hier zijn, wat kunnen die betekenen? Wat, kan, wat kun je daarmee doen? Ja. Hoe kun je die een plek geven in de samenleving? Dat is jouw missie. Ja, nou, hoe, hoe kan je helpen om het best jou zichzelf te halen? Maar is, ik, ik kan me amper voorstellen dat het jou niet, niet aantrekt... Dat er, dat er vaak zo negatief over, over die mensen gesproken wordt. Omdat het ook een teken is dat mensen niet zien... wat ze voor toevoeging zouden kunnen bieden. Nou, kijk, alles wat je zegt tegen een azizuka raakt mij. Maar mij gaat het om dat... Wat wil die azizuka zelf? Wat wil je worden? Ja, ja wat, hoe wil je bijdragen aan deze maatschappij? Wat wil je zelf? Dus dan mijn motto is niet wachten. Niet wachten, meteen beginnen. Je bent nu hier. Je bent nu hier, Ook al staan. weet je niet hoe het verder gaat. Begin met wat je wil gaan doen. Ja. Wat, wat voor verhalen ben je tegengekomen? Wat, wat, uh, wat, wat zijn mensen gaan doen sinds jullie met dat programma bezig zijn? Van alles. Uh, sommige mensen hebben een baan bij een ICT-bedrijf... of bij een ingenieursbureau. En heel divers omdat het gaat over mensen die hun netwerk willen delen ook, met de En ook eh, daardoor komt de asielzoeker in contact met mensen die hem of haar verder kunnen helpen. Dus jij stelt gewoon mensen voor van, oké, okay, wat wil je? Wie kan jou daarbij helpen? Dat, dat is eigenlijk het, het idee de hele tijd. Ja, maar het is, dat is het idee. Maar het is vooral van, jij moet weten als je iets wil dat je hard voor moet knokken. Want je krijgt het niet cadeau. Je moet, je moet ze flink hard werken, want het is niet makkelijk hier. Ja. Ja, het dus is heel moeilijk hier ook. De voorstelling heet uh, Bright Side of Life. En uh, daar zit een heel uh, programma omheen met uh, jonge talenten... die uh, allemaal een heel andere achtergrond hebben... en die je uh, voorstelt aan het publiek... en zo probeert uh, wegwijs te maken in, uh, in de Nederlandse samenleving. Die is uh, nog een keer of vijftien te zien, geloof ik al met al... in de Nederlandse ja. theaters. Ja. Weet je al wat je, wat je volgende ding wordt hierna... Na, na de Bright of Life? Ja, ja, ja. Ja, ik heb twee andere voorstellingen die ik ga maken. Maar goed, dat sta je... Uh, ik ga hem voorst... Nou ja, ik wil dingen nu niet verklappen. Op dit moment niet. Je gaat niet vertellen. Wordt, wordt het weer iets persoonlijks? Heeft het te maken met, met vluchtelingen? Of wordt het iets heel anders? Ja, het heeft te maken met migratie. Met migratie. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Bright Richards, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Veel succes met... Uh, alles wat je verder gaat uh, doen. En uh, het was me genoeg om uh, met je te praten vandaag in uh, Nooit meer slapen. Dank je wel. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Loom uit Brighton in uh, Engeland. En dat is een, een beetje een nieuwkomer. En dit nummer heet Skin. Zometeen kunt u luisteren naar een sessie die we hebben opgenomen met uh, The Cool Quest... vanwege hun nieuwe album uh, Vivid. En uh, die sessies die vinden plaats in Amsterdam. vpro.nl slash nooit meer slapen voor de agenda. We gaan onder meer met uh, Marlon Williams iets uh, doen aanstaande vrijdag. Poëzie van Frank Koelengracht. Hij is uh, dichter en psychiater. En dit gedicht heet Langzame Trein. Langzame trein. Het was winter. In de langzame trein sliep boven ons in het bagagenet iemand... om te herstellen van zijn eerste verdriet. Buiten verschoof het platteland, het voor. Er lagen grote, roestige buizen... waar doorheen de winterwind blies. Daar lagen zij, in het door niemand bevroren land... Als mannen zonder moeders. Dat is een wintertafereel. En dat. Daar uh... zit een, een sterke verwijzing naar Frans Kafka in. En dat is voor de liefhebbers. Dus, dus dan weet ik niet of ik die moet verraden of niet. Dat zijn we niet binnenpretjes. die je dan hebt in een gedicht. Van er zit, zit ergens er een verwijzing in. En iemand die dat verhaal van Kafka kent... Uh, die herkent dat dan. En dat vind ik dan leuk. Zo, zo, zo, dus ik heb wel meer van dat soort dingen. Dus, ik noem het maar binnenpretjes. Dat is, het is voor mij leuk. En ik weet degene die dat werk dan goed kent... die herkent dat dan. En die neemt dat dan mee. Zou ik maar zeggen. In, in, in, in, in, in de lezing Maar zonder gaat het ook. Dus, dus het hoeft niet... herkend te worden. Het wordt... Zien als gewoon een regel, een regel die er nu eenmaal staat. Maar voor de liefhebbers is het dan extra iets extra. Nee, maar het prijsgeven is eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Dat is niet leuk. Nee, dat moeten we niet doen. Gewoon zo laten. Want het is een geheimtje en iemand die het leuk vindt, die neemt het mee. En iemand die het niet vindt, die neemt het niet mee. Klaar. Langzame trein. Het was winter.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 Frank Koenigracht las het gedicht Langzame Trein. Zometeen Meerte van Dornik, zij schreef een boek Moeders van Anderen. En zij is hier te gast. En een muzieksessie met The Cool Quest hebben we opgenomen. En we besteden aandacht aan de Independent Bookstore Day. Deze week elke nacht een ode aan de boekwinkel vannacht van Michel Krielaars... Hij is uh, oud-correspondent in Rusland en uh, schrijver van uh, meerdere boeken. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook, nog steeds. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of via de website van de VPRO, vpro.nl. Slash nooit meer slapen.